7 uur. Het NOS-journaal. Dick ter Hark. Doden bij ongeluk met Italiaans cruiseschip. Standard Poor's verlaagt kredietwaardigheid van 9 eurolanden. Een linkse oppositie presenteert alternatieve crisisaanpak. Bij een ongeluk met een cruiseschip voor de kust van Italië... zijn zeker zes mensen om het leven gekomen en dertien mensen gewond geraakt. Er zijn ook vier vermisten. Het luxe cruiseschip de Costa Concordia liep bij het eiland Giglio... in de Tyreense Zee vast op een strekdam en maakte slagzij. Sommige mensen sprongen in paniek het koude water in. Er waren ongeveer 4200 mensen aan boord. Nog niet iedereen is geëvacueerd. Helikopters halen de laatste mensen van boord. De meeste passagiers zijn met reddingsboten naar Giglio gebracht... waar ze zijn opgevangen in hotels, scholen en een kerk. Een EVQW vertelde dat het net de Titanic was. Tijdens het diner was een harde knal te horen, vielen de lichten uit... en kwam het schip kracht, kraken tot stilstand. De bijna 300 meter lange Costa Concordia was gisteravond... vanuit de stad Cevita Veka vertrokken voor een cruise over de Middellandse Zee. Op het schip zouden Italiaanse, Franse en Duitse toeristen hebben gezeten. Kredietbeoordelaar Standard Poor's heeft de kredietwaardigheid verlaagd van 9 eurolanden. Onder meer Frankrijk, Italië, Oostenrijk, Spanje en Portugal kregen een lagere status. Frankrijk is na Duitsland de tweede economie in de eurozone en had de hoogste status AAA. Dat wordt nu AAA. Nederland, Duitsland en Luxemburg houden hun AAA-rating. België, dat die hoogste status eerder verloor, zakt niet verder. Eurocommissaris Rijn vindt het een inconsistente, inconsistente beslissing van Standard en Poors. Volgens ...dat de EU-leiders afspraken hebben gemaakt over begrotingsdiscipline en versterking van het noodfonds. De linkse oppositie presenteert vandaag een gezamenlijk plan... om Nederland door de crisis te loodsen. Partij van de Arbeid, SP en GroenLinks vinden dat het kabinet... en zijn gedoogpartner PVV op de handen zitten... terwijl het nu juist tijd is de handen uit de mouwen te steken. De drie partijen willen onder meer een nieuwe deeltijd-WW invoeren. Bedrijven die in de problemen zitten... kunnen hun werknemers dan makkelijker aan het werk houden. Verder willen ze energiezuinig bouwen bevorderen... en Nederland laten omschakelen op duurzame energie. Veel van deze maatregelen verdienen zichzelf terug, zeggen PvdA, SP en GroenLinks. Andere maatregelen wil de linksoppositie betalen door onder meer een extra belastingtarief in te voeren voor de hoogste inkomens. Zorginstellingen moeten meer werk maken... van het invoeren van nieuwe technieken en behandelingen. Dat vindt minister Schippers. Nu gebeurt dat nog op de kleine schaal... en worden innovaties vaak gebruikt naast oude technieken. En dat levert dus geen winst op, zegt de minister. Ze wil dat er een omslag komt... om betere zorg te leveren en goedkoper te werken. Artsen en verpleegkundigen moeten veel meer betrokken worden... bij de ontwikkeling van nieuwe technieken en behandelingen... zodat kinderziekten voorkomen worden. Ook moeten zorgorganisaties innovaties niet alleen kopen... maar ook goed invoeren... Schippers. De minister is deze week op werkbezoek in de Verenigde Staten om te kijken hoe het beter kan. In Nederland zijn vorig jaar bijna 198.000 auto's teruggeroepen naar de garage omdat er iets mis was. Dat is bijna de helft minder dan in 2010, blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor het Wegverkeer. Citroën had de meeste terugroepacties, 36. Daarna volgen Ford met 15 en Volvo met 13 terugroepacties. Waarom Citroën veel meer van die acties had dan andere fabrikanten is onduidelijk. De autobouwer geeft weinig commentaar en zegt alleen dat er afgelopen jaar geen echte excessen zijn geweest. In 2010 waren er extreem veel terugroepacties. Vooral Toyota moest veel auto's terughalen naar de garage, wat leidde tot een deuk in het betrouwbare imago. Het Louvre heeft een schilderij van de Frans-Nederlandse schilder Jan Maalwaal aangeschaft voor 7,8 miljoen euro. Volgens het museum in Parijs is het werk van de middeleeuwse schilder een van de belangrijkste aanwinsten van de laatste 50 jaar. Op het schilderij is een zittende Christus te zien, ondersteund door de heilige Johannes. Over de verkoop is twaalf jaar onderhandeld. Er waren twijfels over de eigendomsrechten. De vorige eigenaar had het schilderij in 1985... voor een paar honderd Franse francs gekocht van een priester... die het geld nodig had om zijn verwarming te laten repareren. De schilder Maalwaal werd rond 1365 geboren in Nijmegen. Rond 1400 was hij de officiële hofschilder van Philips de Stoute, de hertog van Burgondië. Maar al wel overleed in 1415 in de Franse stad Lyon. Vier Nederlandse tennissers staan in het hoofdtoernooi van de Australian Open. Jesse Galung plaatste zich via de kwalificatie. Het is de eerste keer dat een Nederlander in Melbourne het hoofdtoernooi haalt. Robin Haase, Michaele Krajitschek en Aranska Rus waren al zeker van een plek. Het weer dan nog bewolkt, maar ook af en toe zon. Temperatuur vanmiddag rond 7 graden. De komende dagen wordt het vrij fris met middagtemperaturen van een graad of 4. S'nachts kan het dan licht vriezen.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 Een hele morgen. Het is zaterdag 14 januari. En als u een Franse auto heeft, moet u vooral blijven luisteren. Want er is nieuws over de auto's uit het afgewaardeerde land. En over de kredietbeoordelaars spreken we natuurlijk ook tijdens deze uitzending... in het kader van Er waart een spook door Europa. Het spook van de ratingbureaus. En terwijl het grote geld in rep en roer is... zijn de vakbonden vooral met zichzelf bezig. Minister Schippers is op bezoek in de Verenigde Staten... en ze komt vertellen over haar bevindingen. En Ronald Koeman geeft een kijkje in de keuken... van zijn contractbesprekingen met Feyenoord. Ze zijn er nog niet uit. Maar eerst het verhaal van een kapitein... die een strekdam over het hoofd zag. Dode en gewonden bij een ongeval met een cruiseschip... voor de kust van Toscane in Italië. Correspondent Bas Meesters. Bas, hoe heeft dit in Vredesnaam kunnen gebeuren? Ja, heel precies weet men het nog niet. Maar um, het zou zo zijn dat deze boot, deze, dit cruise van 290 meter lang een zandbank zou hebben geraakt. is nu het laatste nieuws. En uh, daardoor, dat is gebeurd rond een uur of tien gisteravond. Mensen zaten nog wat te eten. En ineens met een schok uh, vlogen de bekers van tafel. Uh, viel het licht uit. Uh, kwam er de mededeling dat uh, de, de, de stroom was uitgevallen. Maar dat hadden de mensen gezien. En dat ze hun uh, zwem... Uh, ...vesten om moesten gaan doen en naar de sloepen moesten gaan. De boot is langzaam gaan hellen. De kapitein heeft de boot nog, het schip nog langzaam dichter bij een strekdam kunnen brengen... ...zodat het gevaar van omslaan minder groot is. Maar het is duidelijk lek geslagen, dat schip. Eigenlijk had de evacuatie rustig kunnen plaatsvinden... ...maar dat is blijkbaar niet gebeurd, want er zijn toch zes mensen... Um, omgekomen. Er zijn er nog vier vermist en er zijn dertien gewonden. En men denkt dat dat vooral gebeurd is doordat mensen van boord zijn gesprongen... onderkoeld zijn geraakt of een hartaanval hebben gekregen. Ja, maar het is een bekende weg, heb ik begrepen. Hij is uit de havenstad vertrokken en dan moet hij tussen twee eilandjes doorsturen. Uh, is hij dan op een of andere manier uit koers geraakt? Ja, daar lijkt het op dat hij toch uh, te dicht Langs, uh, langs die zandbanken is gegaan. Hij was twee uur eerder vanuit Civitavecchia begonnen aan een cruise door het westelijk deel van de Middellandse Zee. Zou ook in uh, Sardinië komen. Uh, uiteindelijk ook naar Barcelona. De cruise heette... Uh, de geur van de citrusvruchten, want die hangen nu aan de bomen. Het klonk allemaal zo mooi, maar al na twee uur was het afgelopen... en hadden vooral de Italiaanse en Duitse passagiers te maken met een evacuatie. En zijn ze op het kleine eiland van Giglio aan het zoeken naar uh, onderdak. Uh, alles wat een dak heeft, moest open, zei de burgemeester... om deze meer dan 4000 mensen een plaats te bieden. Ja. En begrijp ik jou goed dat de mensen die zijn overleden... mensen zijn die gewoon in paniek van de boot afgesprongen zijn. Ja, dat is wat men vermoedt. Um, het idee is dat deze evacuatie, dat er, ja, de, de boot is niet uh, omgeslagen, hij is niet aan het zinken, hij ligt alleen schuin um, en het water komt uh, wel naar binnen. Maar het schijnt allemaal onder controle te zijn, maar ik denk dat er mensen in paniek zijn geraakt en, en dat daar vooral de doden door zijn gevallen. En veel uh, gewonden, hoe is het met die gewonden? 13 gewonden, um, uh, waarschijnlijk 2 zwaar gewonden. Dat is niet goed bekend, dat cijfer, en hoe het gaat met die mensen. Um, ik geloof dat ze nu bezig zijn met het uh, evacueren van de laatste 100 mensen van het schip. Daarbij zijn um, uh, andere schepen, um, um, veerponten en ook helikopters gebruikt. Ik denk dat over een... Uh, ja, over een uurtje, twee uurtjes, iedereen van boord is. Nou, nou, nou uh, weet ik niet of jij de, de grootste cruise-expert bent van, van de NOS, was, Maar mij verbaast het dat op dit moment zo'n cruise-schip uitvaart. Het is toch januari? Ja, ja, ja. Maar goed, het is een business. En ze verzinnen, ik, zei al, ik noemde al de titel van de cruise, ja, ze verzinnen natuurlijk... Uh, de Italianen zijn goed in marketing. En dit was ook een goede vondst. De geur van de citrusvruchten. En uh, blijkbaar krijg je dan toch nog 4000 mensen mee die... Uh, Juist als iedereen klaar is met de kerstvakantie... toch nog eens eventjes een, uh, uh, een cruise uh, boeken. Misschien ook wel omdat het dan extra goedkoop is. Ja, maar ja, goed. Vandaag dus niet goed uh, afgelopen. Bas, dankjewel. Bas misters was dat. Dan gaan we naar Ron Linker in uh, Parijs, want we gaan het hebben over uh, de afwaardering uh, van Frankrijk. Gisteravond uh, werd het nieuws dan uh, formeel bekend. Frankrijk raakt de drie A-status, de triple E-status kwijt. Ron, uh, dat komt hard aan bij de Fransen? Ja, kijk, alle kranten die hebben het hier op de voorpagina. Bijvoorbeeld uh, Le Figaro, een rechtse krant die de regering steunt... zegt dat de afwaardering de zaken behoorlijk gaat compliceren. Maar het hoeft, zegt de krant, geen cataclysme te zijn, niet rampzalig. Dus nou, aan de andere kant van het politieke spectrum, Liberation... een linkse krant zegt dat nogmaals blijkt... hoe groot de invloed is van die kredietbeoordelaars. Hè. Het, het is, schrijft de krant, een... ...anomalie in de democratie. Een verwijzing naar dat de macht van die agentschappen niet uh, gebaseerd is op de stem van het volk... ...maar op de stem van banken en financiële instellingen. Nou, die moeten verantwoordelijk worden gehouden voor de crisis. De stem van het volk, die kom je wel tegen in de bar de tabak. En daarin klinkt vooral berusting door. Ouais, c'est le meilleur. C'est le meilleur? Ah ouais, attends, je réfléchis. Oui, c'est lui le meilleur. Het is weekend en de stemming zit er al goed in bij dit groepje mannen. Ze zitten buiten op de hoek van Rue Colbert en ach, zegt er eentje. Frankrijk heeft dit aan zijn eigen laxe houding te danken. Je denk dat sûrement ce qu'on paye, c'est notre laxisme. Habituel, uh, laxisme. Laxisme. Dat is dat onze laissez-aller habituel is. Uh, aan Français, au latin en aan Latijn en aan Français. Voilà. Laxheid, dus het gevoel van laat maar gaan, zoals voor zoveel Latijnse landen geldt. En nu moeten we betalen. En weet u, dat is goed. Beter wij dan onze kinderen. Want wij hebben te lang op de pof geleefd. We hebben vécu à krediet. En vandaag betalen we trouve que c'est bien, parce que d'ordinaire on faisait payer nos enfants. Et là c'est nous qui payons, et moi je trouve ça moral. Zo hoort het, we mogen onze schulden nou eenmaal niet afwentelen op de volgende generatie. Betekent het nou wat voor uw dagelijks leven, dat verlies van die triple A? Ben, je fais avec la vie qu'on me propose. En je fais ce que je peux, en je peux rien faire à het is het systeem dat ons iets oplegt. Ik kan er toch niks aan doen, zegt hij aarzelend. We zullen er een schepje bovenop moeten doen, harder moeten gaan werken. Finalement, nou, schep, positief, Schepje er bovenop, ron harder werken, dat is de gewone Fransman. Maar presenteert dan bijvoorbeeld de minister van financiën meteen een extra bezuinigingspakket? Gaat dat zo? Nee, al vanaf het begin was duidelijk dat de Fransen bij een afwaardering niet meteen in paniek zouden raken. Als de regering niet en meteen nieuwe bezuinigingen zou afkondigen. Maar ja, wat de gevolgen wel zullen zijn, is bijvoorbeeld dat het voor Frankrijk duurder wordt om te gaan lenen in het buitenland. Dat gaat iedereen merken. Gisteravond in het Franse journaal hadden ze een heel concreet voorbeeld uitgewerkt: de spoorwegen. Als de Franse spoorwegen hun reëel netwerk willen gaan aanpassen, zoals ze willen de komende jaren, dan moeten ze tegen hogere rentes gaan lenen. En dat betekent dat ze vervolgens voor de keuze komen te staan. Uh, gaan we duurdere kaartjes uh, rekenen bij de passagiers? Of uh, zullen we het maar gewoon uh, niet doen, die werkzaamheden? Nou, dat is een heel concreet voorbeeld. Het is natuurlijk vooral ook een psychologisch tikje. Hè? Frankrijk heeft iets van zijn brieën, zijn glans verloren gisteravond. En voor wie is dit nou het meest slechte nieuws? Voor Sarkozy, voor Le Pen of voor Hollande, de presidentskandidaten? Nou, voor de oppositie, hè, die Le Pen en Hollande is het koren op de molen. Triple A, triple échec, zeiden ze meteen gisteravond. We hebben dit aan president Sarkozy te danken. En uh, ze noemen hem dan ook al de president van, van de degradatie. Nou, of het helemaal fair is om Sarkozy de schuld te geven, dat is de vraag. Maar feit is wel dat hij zich de afgelopen maanden natuurlijk gepresenteerd heeft als de man die Frankrijk door de storm kan leiden. Dat hij de enige is van al die drie namen die hij noemde, uh, die het land door de crisis kan leiden. Nou, dat imago dat heeft gisteravond echt een deuk opgelopen. Goed, hij heeft nog 99 dagen om dat te herstellen, want dan zijn die verkiezingen. Dankjewel, Ron. Mijn chers compatriotes. Alles weten over de Franse presidentsverkiezingen. 2012-2012. 2012-2012. Surf naar los.nl slash Frankrijk kiest. Het is bijna kwart over zeven. Het Wereldkankeronderzoekfonds heeft de afgelopen vier jaar... meer geld uitgegeven aan voorlichting dan aan onderzoek. Dat stelt het Radio 1-programma Argos. Het onderzoek van Argos blijkt dat ook veel goede doelen niet voldoen... aan de eisen voor een vrijwilligersstatus bij de Belastingdienst. En die status hebben ze op dit moment wel. Kees van der Bos is van Argos. Kees, een onderzoekfonds dat het meeste geld uitgeeft aan voorlichting... dat lijkt in tegenspraak. Dat dachten wij ook. Kijk, misschien is het heel verstandiger om veel geld uit te geven aan voorlichting. Maar waar het natuurlijk om gaat, is dat je als donateur ervan op aan moet kunnen dat als je aan het Wereldkankeronderzoekfonds geeft, dat dan denk je dat het meeste geld ook naar onderzoek gaat. En dat blijkt niet het geval te zijn. Ja, want hoe, hoe zijn de feiten? De afgelopen vier jaar hebben wij de uh, uh, jaarverslagen en voor 2011 de begroting bekeken. En dan kom je op uh, dat een onderzoek uh, 15, 16, 18 en voor één jaar 23 procent wordt besteed. Dat is 2010. En voor uh, voorlichting aan voorlichting wordt 53 procent van het budget uitgegeven. Ja En wat, is, wat zijn dan de gevolgen daarvan? Nou, misschien zijn die gevoel. Kijk, je moet kijken. Misschien is het wel heel verstandig hoor dat het fonds dat doet. Daar, daar hebben wij natuurlijk geen, uh, geen verstand van. Maar het, het punt is dat uh, je naar de. En daar gaat het ons, ons onderzoek over: dat je naar de donateur toe transparant moet zijn. Waarom geef ik geld aan dit fonds? Dat was laatst ook bij het Pink Ribbon aan de hand. Iedereen denkt, fonds voor onderzoek naar borstkanker. Iedereen denkt dat je wel geld geeft voor onderzoek. Het bleek dat ze daar het geld voor onderzoek... in elk geval nog gereserveerd hadden. Nog niet hadden uitgegeven voor een groot deel. Ja, maar dan kan je boos worden als donateur. En zeggen van ja, dat doe ik dus de volgende keer niet meer. Maar zijn er ook nog meer gevolgen? Nee, dat weet ik niet. Dat hebben we niet onderzocht. Dat weet eigenlijk... Ja, sorry. Nee, ik, ik was zeggen, maar bijvoorbeeld met die met, met de Belastingdienst. Uh, uh, voldoen ze daar wel aan alle, alle eisen of maakt dat dit feit niet mee uit? Oh, dat bedoel je. Nee, daar maakt dit feit niks aan uit. En dat is sowieso een probleem. En daar gaat ons programma eigenlijk ook over. Wat zijn die keurmerken? die eh, fondsen hebben eigenlijk waard. Dus in dit geval heeft de, dit Wereldkankeronderzoekfonds... Heeft het eh, CBF-keurmerk, dat is een heel, een heel bekend keurmerk. Dan denk je, dan nou, zit het wel goed als het zo'n fonds zo'n keurmerk heeft. Nou, wat blijkt als je daarnaar kijkt, wat dan goed zit... is dat dat keurmerk controleert dat 25% van de inkomsten... of nee, dat ik het anders zeggen... dat niet, niet meer dan 25% van de inkomsten wordt besteed... Aan, door dat fonds om weer nieuwe inkomsten te werven, bijvoorbeeld aan promotie. Dus dat ze 75% aan iets anders uitgeven. Ja. Maar die onderzoeken maar dat dus is, eigenlijk niet van uh, in, in dit geval, he, of wat aan voorlichting... of aan onderzoek wordt uitgegeven. Dus dat, die onderzoekt niet of mijn euro wordt Precies. besteed... op de manier waarop ik denk dat die wordt besteed. Precies. En dat zou, die indruk zou je wel kunnen krijgen door dat keurmerk. En iets soortgelijks is ook aan de hand bij een ander... ...keurmerk zou je kunnen noemen, dat heet dan de status een algemeen nut-beoogende instelling. Dat zijn ook de kerken en dergelijke, maar dat zijn ook zo'n 30.000 goede doelen in Nederland. En dan moet je bij de Belastingdienst, kun je die aanvragen, dan krijg je belastingvoordelen... ...en dan wordt jou en mijn gift aan zo'n instelling, mag, mogen wij dan ook aftrekken van onze belastingen... Uh, en die, uh, er zijn negen voorwaarden voor die de Belastingdienst stelt. En nu blijkt uit een onderzoek van een, een, een bureau wat zich daarmee bezighoudt... het CIBG, die houdt zich bezig met de transparantie ja. van goede doelen... dat uh, nou als je dat extrapoleert naar de hele uh, 30.000... dat daarvan zo'n 20.000 goede doelen eigenlijk niet voldoen... aan de eigen voorwaarden van de Belastingdienst om dus die ambistatus ten te krijgen. Ten onrecht een belastingvoordeeltje ontvangen. Dat... Kun je niet helemaal met zekerheid zeggen. Want misschien, eh, als je gaat onderzoeken, voldoen ze er wel aan. Maar dat vermoeden heb je wel. Want de vragenlijsten die ze daarvoor hebben moeten invullen... hebben ze niet goed ingevuld. ze hebben, en ze hebben bijvoorbeeld geen beleidsplan. Of hun bestuur is niet helemaal, voldoet niet helemaal aan de eisen. Of het vermogen van het fonds is niet helemaal gescheiden... van het privévermogen van de ja. voorzitter van het fonds. Of dat soort zaken. Goed. In ieder geval alle details straks uh, om in Argos... om kwart over twaalf hier op deze zender. Kees, dank je wel. Zeker. Oké. Okay. Straks een reportage uit het Haagse Nachtleven. Horeca klaagt steen en been, maar hoe slecht gaat het nu met ze? De verkeersinformatie, Da 15 Ridderkerk, Gorkum. Tussen Hendrik Ido Ambacht en Alblasserdam is de weg afgesloten... in verband met werkzaamheden. Er is een omleiding. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. In Nederland zijn vorig jaar 197.000 auto's teruggeroepen. Dat is een flinke daling, want het zijn er circa 150.000 minder dan het jaar daarvoor. En voor de meeschrijvers het is het een daling van 43,8 procent. Blijkt allemaal uit cijfers van de Rijksdienst voor het Wegverkeer, RDW, waarover de NOS beschikt. Louis Dekker heeft het allemaal onderzocht. Louis, lagen die cijfers in de lijn der verwachting? Die zijn toch wel verrassend. En vooral is het heel erg naar beneden gegaan. En als je erbij bedenkt dat vorig jaar een van de verklaringen voor toen het hoge cijfer was dat er erg veel rijdende computers op de weg zijn tegenwoordig. Want auto's hebben zoveel technologie aan boord dat er ook al snel wat aan de hand is. Net als met jouw mobiele telefoon. Nou ja, die rijdende computers op de snelwegen hebben het kennelijk vorig jaar een stuk beter gedaan. Goed, 197.000, desalniettemin. Vorig jaar hebben we ook zo'n soort gesprek gevoerd, omdat jij het toen ook had onderzocht. Het ligt wel gevoelig, het terugroepen van auto's. Ja, en dat komt toch. Het is natuurlijk van alle tijden dat het gevoelig ligt, het is voor geen enkel merk leuk om toe te geven... dat er iets misschien niet helemaal deugt, zeg ik heel voorzichtig. 2010 was het rampjaar voor Toyota. Dat merk had altijd het imago van... wij maken de beste, de betrouwbaarste auto's, er is nooit wat mee aan de hand. En in 2010 rolden ze van de ene terugroepactie in de andere. En het waren ook geen kleintjes, dat waren ook allemaal affaires... met juridische nasleep. Dus eigenlijk ging dat hele imago in een paar maanden wereldwijd aan gruzelementen. En sindsdien is het een beladen woord. Ja. Wat valt op dit jaar? Dan zien we vooral heel veel getallen. En dat zijn dan vooral getallen die in eerste instantie niet zoveel zeggen. Dat is ook niet zo gek. Want er zijn heel veel merken die nog steeds bij het woord teruggeroepen actie. En een verzoek van de NOS om daar eens wat openheid over te geven. Onmiddellijk in een paniekstand schieten en zeggen daar geven we geen commentaar op. Maar, dus dan weet je nog niks. Nee, daar weten we nog niks, maar we hebben wel een soort indicatie. Ja, want er is, is, er is natuurlijk wel veel aan de hand geweest. Als je gaat naar 2010, rampjaar Toyota... ja, daar zijn andere merken natuurlijk ook van geschrokken, voorzichtiger geworden. Hebben misschien in 2010 wel wat meer auto's teruggeroepen... dan bij nader inzien had gemoeten. Want stel je voor dat er iets gebeurt met een auto... dan wordt dat wereldwijd in de media uitgemeten. En dan ben je als merk de klos. Dus er is natuurlijk wel een soort paniekreactie geweest. Ja. Dat heeft absoluut meegespeeld en 2011 is... A, bij Toyota, maar ook bij andere merken natuurlijk wat normaler geweest. De hype, de paniek was er een beetje vanaf. Maar dat woord terugroepactie, is dat nou nog steeds een beladen woord in de autowereld? Ja, absoluut. En dat merk je onmiddellijk als je de 15 verkopende merken in Nederland benadert... met de vraag, geef ons die informatie eens. Nou, dan zijn er een paar die meteen openheid van zaken geven. Er zijn er een paar ook die pretenderen openheid van zaken te geven. Maar dan blijkt, als je alles checkt, het eh, toch niet helemaal te kloppen. Maar grofweg de helft geeft helemaal geen commentaar, geeft soms zelfs niet eens getallen. Dus ja, je krijgt niet zomaar alles boven water, want het is bloedlink. Je wil als merk niet geassocieerd worden met iets dat misschien niet helemaal deugt. Want voor je het weet, denkt de klant, die auto moet ik maar niet hebben. Ja, en krijg je dan ook andere woorden, synoniemen? Ja, en het mooiste voorbeeld vind ik nog altijd de preventieve campagne. Dat is een woord dat vorig jaar is verzonnen om te voorkomen... dat een merk het een terugroepactie moet noemen. In dit geval was het een Frans merk. Nou, ze hebben alle, alle merken eigenlijk wel iets verzonnen. Sommigen noemen het een service call. Want dat klinkt beter dan het Engelse woord recall. Een recall is eigenlijk de letterlijke vertaling van terugroepactie. Nou, ze hinken een beetje op, op, op twee gedachten. Ze weten niet zo goed wat ze ermee moeten. Luister maar naar Femke Bruggeman van Volvo. Als iemand twee keer terug moet komen met zijn auto naar de dealer... is dat dan vervelend? Nou, Dat kan een klant als heel vervelend ervaren. En ik weet ook dat Volvo misschien wat sneller dan een ander merk... een auto terugroept. Maar wij staan voor veiligheid. Veiligheid roepen wij al jarenlang, is voor ons het belangrijkste. Daar hoort ook bij dat als je twijfelt op wat voor manier dan ook... aan veiligheid of aan andere systemen in een auto... en je wil daar een oplossing voor bieden of je wil iets verbeteren... je komt er later achter dat het beter kan dan moet je klanten dat ook aanbieden. Daarom is dat begrip er ook. Ja, want ze benadrukt wel... mensen vinden het vervelend, maar begrijpen het uiteindelijk wel. De, de klant baalt er even van, maar snapt het meestal. Ja, goed, dat snappen we. Dankjewel, Louis. Overigens, jij hebt nog een heel stuk geschreven... dat staat op dit moment te lezen. Op nos.nl staan alle getallen, ook bij over de terugroepacties. Café's hebben in 2011 gemiddeld 1,5% minder omgezet. Dat meldt het Centraal Planbureau. En sinds het rookverbod hadden café's het al een stuk lastiger gekregen. Hoe lastig? Dat probeert verslaggeefster Karin Alberts te achterhalen in Den Haag. En dat doet ze samen met de nachtburgemeester van die stad, René Bom. De Grote Markt in Den Haag, vrijdagavond. En het is hartstikke druk, René Bom. Uh, ja. Uh, Wat nou economische crisis? Ja, het valt mee, hè, toch? En, uh, dat zou je zeggen? Ja, het zou je zeggen. Ja, nou het is ook wel zo. Maar ik, uh, de geruchten gaan wel. Uh, iedereen blijft wel komen. Maar ze, uh, ik heb een idee dat ze allemaal iets minder ver, uh, verbruiken. Dat, uh, dat, die signalen hoor ik wel. Nou, laten we maar eens op onderzoek uitgaan dan. Ja. Ik zie daar toevallig uh, de manager van, uh, van uh, een van de managers van de grote markt staan. Jens, no, cool. uh, merken jullie er al iets van? Als, uh... ja, mij persoonlijk uh, nog niet echt heel erg veel, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar ik denk dat het ook te maken heeft met het feit dat we ja, der, uh, de laatste jaren hard aan trekking. Dus uh, veel evenementen organiseren. Uh, daghapjes aanpassen in prijs, goedkoper maken tussen de 10 en 12 euro. Uh, misschien je producten wat uh, verandert, meer uh, afstemt op, uh, op de vraag, biolo biologisch bijvoorbeeld. Ja. Maar ik hoor wel veel van mijn collega's uh, klaar. Nou, nee. En ook binnen is het niet per se rustig, hè? Nee, het is niet per se rustig, nee. De, de gezelligheid straalt er vanaf. Dat zie je... In dit geval hoor je dat wel natuurlijk. Dus uh, crisis? Ik weet het niet hoor, in Jawel, je merkt, het, uh, je merkt het vooral bij de jongeren die uh, ja, de, de mensen zeg maar van boven de 30 met een vaste baan en zo, daar merk je het niet zo in, maar vooral jongeren die, uh, die blijven toch wel weg. En die letten toch wat meer op de centen en gaan vaker thuisfeestjes uh, vieren. Dat, uh, daar merk je het wel op. En degenen die komen, uh, drinken die net zoveel? Over het algemeen hier wel. Uh, in een ander café waar ik werk is het, is het toch wel weer wat minder geworden ook. Mensen doen net iets langer met hun ene wijntje. En uh, ja, ja, je merkt het wel, absoluut. Vredebreuk in Den Haag. Ja. Een kelder waar ook veel live optredens zijn. En er staat al een drumstel uh, klaar. Wordt er zometeen nog opgetreden? Ja, er wordt zometeen nog een optreden gedaan door de damesband bent Wacht Wacht Wacht, wordt het druk? Nou... Het is nu al redelijk bezocht, zeg maar. Het is niet echt druk. Ik denk dat er nog wel ietsje bij komt. Maar dat weet je nooit. Is het voelbaar, de economische crisis? Ja, ja? Op zeven. Ja. Ja. Hoe, hoe erg? Uh, nou, ik denk dat het op sommige avonden best wel uh, dramatisch is, als ik het zo mag zeggen. Ja? Want buiten het feit omdat er minder bezoekers zijn... merken we ook dat de bezoekers zelf uh, minder geld te besteden hebben. En dat merk je natuurlijk toch in de aantal drankjes die zij drinken. En wanneer is dat begonnen? Nou, ik denk het allerergste. Uh, een half jaar geleden. Zo dat het zelfs zorgelijk wordt? We blijven lachen en we blijven doorgaan. En dan stop is het stop. Toch? Nieuws, nachtelijk nieuws uit Den Haag was dat. Dan Taiwan. Taiwan kiest vandaag een nieuwe president en een nieuw parlement. Maar in feite gaat de keuze over veel meer. Alles draait om die o zo gevoelige relatie met aardsvijand China. Misschien moeten we wel zeggen voormalige aardsvijand. Want voor het eerst doen alle partijen het zonder vijandige retoriek richting Peking. Correspondent Wouter Zwart in uh, Peking zelf. Wouter, dat moet winnen. zijn. Geen vijandige uh, retoriek uh, richting het grote land. Ja, absoluut. Ik zou bijna zeggen, it's the economy, stupid. Daar <laughs> draait het nu allemaal om. Uh, de zittende president Ma ying die won vier jaar geleden de verkiezingen... omdat hij als enige toen openlijk wilde toegeven... dat Taiwan eigenlijk economisch niet kan overleven... zonder banden met China aan te gaan. Uh, je moet weten, geografisch gezien, Taiwan ligt als het ware... een beetje ingeklemd tussen allerlei economische reuzen. China, Japan, Korea, Indonesië in het zuiden. Uh, de Taiwanese economie zat jarenlang in het slop... en. Dus dus uh, besloot de kiezer vier jaar geleden... we zijn eigenlijk wel even klaar met al die vijandigheden richting China. Wij willen gewoon toenadering. Wij willen economisch overleven. Ja, maar heeft die huidige president uh, heeft die ook al zijn beloftes kunnen waarmaken? Nou, een aantal belangrijke toch wel. Er kwamen bijvoorbeeld voor het eerst in decennia directe vluchten weer op gang tussen beide landen. Er kwamen uh, bootverbindingen. Er werd zelfs een vrijhandelsverdrag uh, al gesloten voor heel veel producten over en weer. Uh, China op zijn beurt investeerde natuurlijk heel veel miljarden euro's op het eiland zelf. Er kwam ook uh, toerisme op gang heen en weer. Uh, nou ja, het is ook heel logisch natuurlijk dat om al deze redenen... vooral het hele belangrijke en zo machtige uh, Taiwanese bedrijfsleven... nu nog vierkant achter deze president... Staan, ying Jo. zij willen hem nog langer in het zadel hebben. En natuurlijk, vanuit Peking is ook de meeste steun voor hem. Ja, maar desalniettemin wordt het wel een hele spannende race. Dat betekent dat de oppositie ook veel steun krijgt. Ja, en dat is misschien een beetje raar na dat hele verhaal wat ik uh, vertel. Uh, mevrouw Maat, uh, mevrouw uh, Tsang Ing-wen heet ze. Zij is van de oppositiepartij. Uh, die kan het de president toch nog heel moeilijk gaan maken. Waarom? Zij is als het ware de stem van het knagende geweten van Taiwan. Want heel veel Taiwanese die denken toch tegelijkertijd ook... gaan wij niet te ver met al deze banden die we ineens hebben, uh, hebben aangegaan... met onze vijand? Loopt China ons straks misschien economisch wel onder de voet? Misschien niet militair, maar misschien... Misschien nu wel economisch onder de voet. Nou, bovendien hebben heel veel zakenmensen wel geprofiteerd van die handel met China. Maar de arme onderklasse helemaal niet. Die voelen zich achtergesteld. Het gat tussen arm en rijk dat wordt steeds groter. Nou, Mevrouw, mevrouw uh, Tsai is dus zelf ook niet tegen China. Heel duidelijk niet meer tegen China. Maar wil het wel gematigder aanpakken. En dus zal ze waarschijnlijk nog heel veel steun gaan krijgen vandaag. En dus wordt het een spannende strijd vandaag in Taiwan. Dankjewel. Wouter Zwart was dat.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 Bij een ongeluk met een cruiseschip voor de kust van Italië... zijn zeker zes mensen om het leven gekomen en dertien mensen gewond geraakt. Er zijn ook vier vermisten. Luxe cruiseschip de Costa Concordia liep bij het eiland Giglio... in de Tireense Zee vast op een zandbank en maakte slagzij. Kredietbeoordelaar Standard Poor's heeft de kredietwaardigheid verlaagd... van 9 euro-landen. Onder meer Frankrijk, Italië, Oostenrijk, Spanje en Portugal... kregen een lagere status. Nederland, Duitsland en Luxemburg houden hun AAA-rating.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 En zorginstellingen moeten meer werk maken van het invoeren van nieuwe technieken en behandelingen. Dat vindt minister Schippers. Nu gebeurt dat nog op de kleine schaal en worden innovaties vaak gebruikt naast oude technieken. En dat levert dus geen winst op, zegt de minister. Dat waren de hoofdpunten. Het weerbericht van Weer Online. Vandaag begint de dag fris met in het oosten lokaal temperaturen rond het vriespunt. Er is veel bewolking, vanmiddag breekt de zon af en toe door. Bij een zwakker tot matige noordwestenwind wordt het gemiddeld een graad of zeven. Vanavond en vannacht klaart het geleidelijk wat op en komt het in een groot deel van het land tot vorst. Alleen aan zee ligt de temperatuur boven nul. Later in de nacht kan wat nevel of mist ontstaan. Morgen zijn er vooral in het zuiden zonnige perioden. In het noorden is de bewolking hardnekkig. Het wordt morgen een fractie kouder dan vandaag. 3 graden in het oosten tot 6 langs de westkust. De eerste dagen na het weekend blijft het fris met maximaal rond de 4 graden en in de nachten de lichte vorst. Vanaf woensdag wordt de koude lucht verdreven en is het tijdelijk weer zacht en wisselvallig. Daarom is het Radio 1-journaal. De founding father van Turks-Cyprus is dood. Raf Denktas was van 1983 tot 2005 president van de Turkse Republiek Noord-Cyprus. Een staat die alleen door Turkije werd erkend. Gisteren overleed Denktas op 87-jarige leeftijd aan de gevolgen van een beroerte. Correspondent Bram Vermeulen is in Turkije. Bram, uh, ja, het is een grote man uh, in dat deel van uh, Cyprus. Was het ook een groot man verder in uh, Turkije? Nou, ze hebben het uh, gisteravond toen hier nieuws bekend werd rond een uur of tien denk ik uh, eigenlijk nergens anders meer over gehad. Rauf Denktas was Mr. Noord Cyprus, een hele zwaar man uh, die als je bij hem op bezoek kwam uh, tussen de vogelkooien in zijn kantoor eindeloos kon verhalen over hoe hij zijn hele leven heeft gevochten tegen de overheersing van de Grieken op het eiland. Eerst als advocaat, uh, als schrijver van meer dan vijftig boeken en natuurlijk... Uh, 22 jaar lang als president van een land dat door niemand wordt erkend... ...behalve uh, door brood hier uh, Turkije. Zoals iemand hier ooit schreef, uh, Rauf je was eigenlijk de verpersoonlijking van het idee... ...dat je Grieken en Turken net zo min kunt mengen als olijfolie en azijn. <laughs> ja, dat wordt heel vies, ja. Maar waar, waar kwam dat vandaan, uh, dat, dat onafhankelijkheidsstreven van die man? Nou ja, dat was natuurlijk uit nood geboren. Uh, als we even teruggaan naar uh, de jaren 60, uh, bloedvergieten tussen Grieks radicaal aan de ene kant, uh, Turk-Cypriotisch radicaal aan de andere kant. Later natuurlijk de coup van Griekse nationalisten in 1974, waar uh, Ankara toen op reageerde door het zenden van 30.000 soldaten die er vandaag nog steeds zitten. Uh, ja, toen bleef er eigenlijk vooraf, denk ik, daar is niets anders over dan. Uh, eenzijdig de onafhankelijkheid van noord cyprus uitroepen. Dat gebeurde uiteindelijk pas in 1983. En uh, ja, hij werd toen de president van een staat uh, die door niemand werd erkend... en die aan het infuus ligt van moederland Turkije tot de dag van vandaag. Uh, een land waar nauwelijks investeerders komen... en waar je eigenlijk alleen maar geld zou kunnen verdienen... als je de baas bent van een casino, want die hebben ze daar heel veel. <laughs> maar, maar waar staat het uh, verder? Blijven ze aan dat infuus liggen? Uh, nou ja, het, het gaat niet goed. Die onderhandelingen uh, elk jaar, als het begint, ook nu weer ja, 2012 wordt er gezegd dat uh, dit wordt het cruciale jaar voor een doorbraak, voor hereniging van Cyprus. Rauf Denkers uh, geloofde heilig in de twee-staten-oplossing, zeg maar een federatie van Cyprus voor de Griekse Cyprioten aan de ene kant, Turkse Cyprioten aan de andere kant. Hij verzette zich hevig tegen hereniging. Maar de Turk-Cyprioten, zijn volk, hebben zich uiteindelijk afgekeerd van dat idee. In 2003 had je bijvoorbeeld massale demonstraties in Turk-Cyprus... omdat ze wel hereniging wilden. En de Turk-Cyprioten hebben in 2004 in een referendum... ook voor hereniging met de Grieken gestemd... in de hoop dat ze toen lid konden worden van de EU. Maar ja, de Griek-Cyprioten, die stemden tegen. De Griek-Cyprioten werden vervolgens beloond door lidmaatschap door de EU... En de Turk-Cyprioten zitten nog steeds helemaal alleen, geïsoleerd... niet als lid van de EU, te wachten op een oplossing die maar niet komen wil. En nu ook zonder de grote leider, denktas. Dankjewel Bram, Bram van Meulen vanuit Turkije. Onderhandelingen tussen Ronald Koeman en Feyenoord... die verlopen minder soepel dan verwacht. Zowel de club als de trainer die willen wel met elkaar verder... maar ze zijn er nog steeds niet uit. Feyenoord is op trainingskamp in Marbella en daar was ook de zaakwaarnemer van Ronald Koeman aanwezig. Maar het hielp vooralsnog niets. Nou ja, het is duidelijk dat, uh, dat mijn management hier was... Om, uh, om natuurlijk tot een akkoord te komen met, uh, met de club. Ja, dat is niet gebeurd waar we eigenlijk aan, nou, vanuit twee kanten wel op hadden gehoopt... Maar ja, we hopen dat het nog gaat komen dan. Maar moet men zich zorgen maken, iedereen die Feyenoord een warm hart toe draagt, dat er een kleine kink in de kabel is gekomen? Nou, dat weet ik niet. Dat zal, dat zal de toekomst moeten uitwijzen. We zijn, er in dat, we, zijn er, we zijn volop in gesprek, alleen nog niet dermate dat, dat er een handtekening staat. De intenties aanwezig van beide kanten, daar, daar draaien we ook niet omheen. Alleen, ja, we zijn niet tot een, tot een akkoord gekomen. En ik weet niet of ik dat mag vragen of kan vragen, maar dat zit hem vast op financiën? Nou, dat is het, de zakelijke kant van het contractje. ja. ja. Eh, ik hoorde ook een, een, een, een dingetje dat jij een clausule in het contract wilde hebben... dat je eventueel zou kunnen verkassen naar bijvoorbeeld het Nederlands Elftal. Nee, ik heb... Eh, en, en buiten dat, ik praat niet over eh, inhoud eh, van contracten. Ik denk niet uh, dat dat uh, goed is op dit moment. En uh, dat is iets, uh, sowieso het uh, contractuele dingen zijn tussen club en, en mijn management. Ik ben ook niet bij die gesprekken aanwezig geweest. Ik uh, richt me op het sportieve. En daar hebben we onze handen al vol aan. Ja, maar uh, op termijn een keer oranje, daar heb je ook nooit een geheim van gemaakt, toch? Nee, dat heb ik laatst ook no natuurlijk uh, best wel een keer aangegeven. Ik denk, uh, als je iedere clubcoach... Dat vraagt dat iedereen dat graag wel een keer zou willen doen. En, en dat heb ik ook wel. En, maar nogmaals, ik ben bij Feyenoord. En ik heb de intentie uitgesproken om, om langer bij Feyenoord te blijven. Dus dan is dat ook niet aan de orde. Nee. Uh, is het ook belangrijk als signaal naar de spelers toe... dat er nu vrij snel duidelijkheid komt over jouw situatie bij Feyenoord? Nou, het is altijd goed om, om duidelijkheid te creëren. Ik denk, uh, Daarom is natuurlijk ook dit moment even... Van om toch even, even duidelijk aan te geven hoe de situatie ervoor staat. Want volgende week begint de competitie. Ja, dan heb ik weinig zin om, uh, om, om dat te prevaleren. Om daarover te praten ten opzichte van de wedstrijd tegen VVV uit. Want we willen goed starten. Daar zijn we ook hier voor en, uh, en dan zien we wel al het andere. Ik richt me nogmaals op het sportieve, op het elftal... om de lijn door te trekken waar, waarmee we bezig zijn. En die kan worden doorgetrokken dus volgende week bij VVV uit. Ronald Koeman was dat. Terwijl de FNV probeert om zichzelf opnieuw uit te vinden... heeft vakbondsversnippering ook de CNV aangetast. Politiebond ACP en Defensiebond Acom dreigen de christelijke vakcentrale te verlaten. Wat betekent dat nou voor de Nederlandse overlegeconomie... voor ons poldermodel, waar ons afgelopen week trouwens... in Oman nog zo mee op de borst klopte? Evert Verhulp is uh, hoogleraar arbeidsrecht... aan de Universiteit van Amsterdam. Ja, meneer uh, uh, Verhulp, uh, na nou ook het CNV in, in de probleem... is dat tekenend voor het poldermodel? Nou ja, niet zozeer voor het poldermodel, maar wel voor de vakbonden. Um, die, die centrales, die, uh, zowel de FNV, dus de koepel uh, als de CV koepel die nemen kennelijk toch te veel wind uit de zijde van de individuele bonden die zich daardoor onvoldoende kunnen profileren. En dat vinden ze allebei uh, bij al die, al die centrales gevelend. Ja, moet je dan zeggen, uh, de centrales, die grote vakvereniging, uh, die hebben langste tijd gehad? Nou ja, dat is misschien een hele snelle conclusie, maar het begint er wel een beetje naar te lijken. Uh, bij FNV is dat, uh, uh, is dat zeker in beeld, en nu, nu ook bij CIV, ja, dus nou, het begint naar te lijken, ja. Ja, de, de kritiek is van de, de leden aan de basis, dat gewoon die grote kolossen, uh, dus uh, de grote vakcentrales, dat die gewoon geen oog meer hebben voor de belangen van die individuele leden. Nou, dat is niet Waar, wat ze natuurlijk hebben is het oog op het belang van het algemeen. Uh, het algemeen is zowel Nederland in het algemeen als alle, alle werknemers en daar het gemiddelde van. Maar alle werknemers en daar het gemiddelde van vertegenwoordigen natuurlijk nog niet uh, uh, de individuele werknemer die daar heel anders over kan denken. Of verschillende groepen georganiseerd bij verschillende bonden die er anders over denken. Ja, maar goed, dat is natuurlijk wel een groot probleem. Het, het, het komt tot ja. uiting bij de, bij de pensioenen, maar het komt natuurlijk ook tot uiting bij eh, COO-conflicten. Nou ja, kijk, CO's zijn, zijn minder uh, pregnant wat dat betreft. Omdat CEO's uh, juist in de vele groepen worden, worden, worden uitonderhandeld. Dus nou ja, als, de, als de vakcentrale, de als de vakcentrale laat me zeggen, een gemiddelde loonstijging van 2% afspreekt... en jij wilt in jouw bedrijfstaak 4 of 5%, heb je wel een probleem. Ja, maar dat kan nog steeds wel. Hè. Dus, dus daar, daar doet het zich iets minder voor. Die co coördinatie is minder een probleem. Maar met name het, het algemeen vertegenwoordigen van werknemers in Nederland... Ja. Want de werknemer bestaat niet meer als algemeen. Iedereen vindt dat hij individueel of, of met zijn eigen uh, nabije collega's een bepaald belang heeft. En dat belang komt niet overeen met een andere groep werknemers. Ja, maar dat heeft dan weer gevolgen. Want ik zei in het begin van we hebben ons op de borst geklopt daar in Oman. Dat heeft natuurlijk wel weer gevolgen voor ons polderoverleg. Uh, Kijk, de, de vraag is hoe, hoe nou de instituties, hè, de Sociaal Economische Raad, de Stichting van de Arbeid... Um, werknemers kunnen gaan vertegenwoordigen of kunnen blijven vertegenwoordigen... Nou, dat is inderdaad lastig. Dus, ja. dus de, de, de, een andere manier dan er nu is, is, de, is lastig denkbaar. Op het moment dat die clubjes, de, de FNV, CNV, uh, uh, zich, de clubjes die daar lid van zijn, zich niet meer door die centrale vertegenwoordigd voelen, is het inderdaad lastig om dat collectief overleg te voeren. En is het pondenmodel dus, dus, nou, moet zal in ieder geval op, uh, opnieuw moeten, moeten worden uitgevonden. Ja, met als lachende derde wie? De overheid of de werkgever? Nee hoor, hier is geen enkele lachende derde. Echt niemand. Het bijzondere is natuurlijk dat de overheid nou ja, niet alleen heel trots is op dat poldermodel... maar dat zelfs ook uit te uitvendt in de Oman. Uh, heel bijzonder is ook in Nederland dat de werkgevers er erg blij mee zijn... met deze wijze van optreden van werknemers. Misschien is dat juist ook wel een reden dat sommige groepen werknemers... een beetje nattegeheid voelen. Ja, wat, wat gaan we dan in de toekomst zien? Gaan we dan een verharding zien, uh, vakbeweging, die zich harder opstelt... omdat het kleinere bonden zijn? Ja, dat is zeker een risico, hè, dat de bonden zich meer proberen te profileren... En door die profilering dus ook naar nou, zich recalcitanten gaan opstellen. dat kan. Uh, en het risico is natuurlijk ook inderdaad dat het hele poddenmodel niet meer bestaat. Waardoor je veel meer op, op ja, groepsniveau moet gaan onderhandelen. Ook voor hele maatschappelijke, dus, dus nationaal maatschappelijke belangen. Nou, We gaan in ieder geval, de volgende stap die gezet wordt is komende maandag. Dat gaan we uh, zien. Want uh, komende maandag worden de nieuwe plannen voor die nieuwe vakbeweging rondom de FNV gepresenteerd. Meneer Verhulp, ik dank u wel voor dit gesprek. Gaan wij naar Hongarije, want Hongarije zit op zwart zaad. Het land kampt met een enorme schuldenlast... maar de Europese Unie en het IMF weigeren om met een lening over de brug te komen... zolang premier Orbán vasthoudt aan zijn eigenzinnige koers. Eerst de invloed van de regering op de centrale bank... en de rechterlijke macht van de baan en dan pas geld. Dat vinden ze bij de Europese Unie en het IMF. Hongaarse bevolking merkt nu al de gevolgen. De reportage is van David-Jan Godfoy. Ja, ja, de... <laughs> Ze bekijken foto's, Attila en Andrea Jerki. Foto's van hun oude huisje in het oosten van Hongarije... en vooral foto's van hun zes kinderen... Een paar weken geleden zijn ze dat huisje uitgezet. Ze konden de hypotheeklasten niet meer opbrengen. We hadden de keuze, zegt Attila, of de kinderen te eten geven... en het gas en licht te betalen, of de lening aflossen. Ik heb voor de kinderen gekozen. Attila koos dus voor de kinderen, maar die zijn ze nu toch kwijt. De kinderbescherming heeft ze in pleeggezinnen geplaatst... totdat de jerkies weer op eigen benen kunnen staan. Daarvoor zijn ze naar Budapest verhuisd omdat de kansen op werk hier groter zijn dan in het afgelegen oosten. Een liefdadigheidsorganisatie betaalt tijdelijk de huur. Andrea hoopt. We hopen dat we snel weer bij elkaar kunnen zijn. Niets zou ons gelukkiger maken. Dat is het belangrijkste. Dat zou onze vreugde zijn. Attila en Andrea zijn niet de enigen. Premier Orbán had zijn kiezers beloofd van Hongarije... een sterk, zelfbewust land te maken. In plaats daarvan dreigt het nu de verschoppeling van Europa te worden. En de gevolgen zie je ook hier in een gaarkeuken... in een grijze flatwijk aan de rand van Budapest. Giorgi Tarnok is de chef van de gaarkeuken. We zien meer mensen komen dan vroeger, zegt hij. En van degenen die komen kun je zeggen dat de problemen groter zijn dan vroeger. Er zijn mensen die echt honger lijden. Die echt grote behoefte hebben aan een bord eten. Een enorme pan met kool rijst... En het Maltese kruis, een hulporganisatie, deelt hier elke dag 200 maaltijden uit. Het zijn niet eens de allerarmsten die komen. Gepensioneerden, werklozen en mensen die het om allerlei redenen zelf niet meer kunnen trekken. Het is voor de mensen die hier komen niet makkelijk om hulp aan te nemen, vertelt Tarnok. De meesten moeten over een enorme drempel heen. Er zijn er die voor het eerst in hun leven hulp vragen. En dat is een hele grote stap. In de nabije toekomst moet blijken of premier Orbán zal inbinden. Als hij dat doet, dan kan hij in ieder geval voorlopig de buitenlandse schuld weer betalen. Maar of er dan nog geld overblijft voor de Jerkies en de mensen in de gaarkeuken, is helemaal niet zo zeker. Wat kan Amerika betekenen voor onze gezondheidszorg? We hoorden dat al van minister Schippers. De verkeersinformatie. De A5, haarlem Hofdorp tussen knooppunt Raasdorp en De Hoek... is de weg afgesloten in verband met werkzaamheden. Er is een omleiding. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Innovatie in de zorg met nieuwe technieken... betere en goedkopere zorg bieden. Mooi doel, alleen lukt dat in Nederland nog niet op grote schaal. Minister Schippers van Volksgezondheid is op dit moment in de Verenigde Staten... waar ze de afgelopen week veel over die innovatie heeft gesproken... met de Amerikanen. Goedemorgen, mevrouw Schippers. Goedemorgen. Vanuit Amerika helemaal. Uh, heeft u de afgelopen week voorbeelden gezien die in Nederland ingevoerd zouden kunnen worden? Ja, dat heb ik zeker gezien. Uh, als je betere kwaliteit wil voor een lagere prijs, hè, want dat is wat we met z'n allen willen. Dan uh, uh, kijk je naar producten. Nou, we hebben hier een nieuwe diagnostiek gezien, waardoor medicijnen die veel meer op de persoon gemaakt zijn, voor een veel kleinere groep echt daadwerkelijk werken als je die diagnostiek goed doet. Dus in plaats van dat je een grote groep die uren medicijnen geeft, terwijl het maar bij 40 of 30 procent werkt, geef je het echt alleen aan Noemt u eens een voorbeeld, zodat we het ons een beetje kunnen voorstellen. Nou, bijvoorbeeld, uh, als er medicijnen zijn die we op de huidige manier maken, dan zie je dat 40% dat, dat, dat medicijn uh, vaak bij, bij een kleine groep, maar echt heel goed werkt. En wat ze in uh, de Verenigde Staten dus doen, is uh, momenteel zijn we bij heel veel biotechbedrijven geweest, dat je echt veel meer medicijnen door biotechnologie uh, op de persoon toesnijdt, waardoor het veel beter werkt. Nou, ja, minder algemeen, als... maar meer specifiek. Meer specifiek en dus beter resultaat. Die medicijnen zijn duur, dat is zo, duur om te ontwikkelen. Maar ook daar hebben we echt mooie voorbeelden gezien van private en publieke samenwerking. Van bedrijfsleven die samen met professoren op universiteiten, samen met de ziekenhuizen bij die universiteiten... ja echt veel beter samenwerken dan wij nu in Nederland vaak nog doen. Ja, Kunnen wij dat in Nederland ook? Is zo'n omslag denkbaar haalbaar? Ik denk dat we de omslag wel hebben ingezet wat dit betreft, maar dat die nog veel beter kan worden doorgezet. En uh, als je ziet hoeveel nieuwe bedrijven er hier uit universiteiten ontstaan die echt prachtige medicijnen maken, uh, dan denk ik dat wij daar ook echt nog wel wat harder op kunnen inzetten. Ja, Mag ik een de jagertje even tussendoor stellen? Uh, uh, levert het ook wat geld op? Ja, als die nieuwe uh, uh, bedrijven uh, medicijnen maken die er nog niet zijn voor ziektes die we nog niet kunnen genezen. Ja, dan betekent het dat ze over de hele wereld kunnen worden verkocht. Dus dat is enorm belangrijk voor Nederland. We zijn ook deze week naar een aantal bedrijven toegegaan om te kijken of ze zich in Nederland zouden willen vestigen. En ik denk dat we dat bij een aantal bedrijven ook zeker wel perspectief op is. Maar want meestal is het zo, dan komen er weer uh, ja, nieuwe mooie dingen bij, zoals dit wat u nu uh, aan het beschrijven bent. Maar er gaat nooit iets weg. Een grote probleem. Uh, bij deze me uh, medicijnen die we nu gezien hebben, betekent het in ieder geval, stel bij 40% werkt het, dat je bij 60% het ook niet meer uh, geeft. Want dat is onzin, want het werkt namelijk niet. Dat doen we nu wel. Uh, dus uh, je doet het veel uh, meer gefocust en dus veel efficiënter. Maar een heel groot deel van onze uh, reis hebben we ook besteed aan een veel betere organisatie van de zorg. En daar hebben we ook hele mooie voorbeelden uh, gezien van uh, ja, uh, de die uh, samen met de specialist en de verpleegkundige en de apotheek uh, uh, niet alleen heel intensief samenwerkt, maar soms ook wel echt in één organisatie zit. En dan met ICT ongelooflijk goed rondom die patiënt samenwerkt. Uh, ik, kan, ik kan dat op korte termijn uh, gaan werken, denkt u? Want het, het, het, het klinkt mooi, maar het klinkt ook als uh, iets wat lang kan gaan duren. Het kan lang duren, maar ik denk dat de urgentie om de kosten te drukken... terwijl we willen allemaal nieuwe medicijnen voor ziektes die we niet kunnen genezen. En als we dat echt willen met z'n allen... en we willen toch dat we solidaire verzekeringen hebben... dan moeten we die omslag sneller maken. Ja. Mag ik met u ook nog eventjes, want u heeft vanuit Verenigde Staten... ook gereageerd op het nieuws uit Nederland van de afgelopen weken. dat ging over de tandartsen en de zorgverzekeraars. En vooral het nieuws dat kinderen toch niet gratis naar de tandarts zouden kunnen. Mag ik nog één vraag daar even over stellen? U zei namelijk meteen van, dat kan niet, deze omslag... Ontwikkeling. Heeft u ondertussen al contact gehad met de zorgverzekeraars in de tandartsen? Nee, vanuit San Francisco, want uh, het is uh, bij u ochtend, maar bij mij uh, is het uh, uh, bijna nacht. Uh, dus ik heb uh, niet vanuit uh, hier contact met de verzekeraars gezocht. Mijn departement heeft dat uh, wel, om uit te vinden van wat is er nu eigenlijk uh, precies aan de hand. Uh, waardoor dit zo hoog opspeelt. Ja, maar als u terug bent, gaat u dat meteen uh, verder aanpakken, begrijp ik? Ja, meestal is het zo dat als je met elkaar rond de tafel gaat zitten, dan los je meer op dan dat je elkaar via de media bestookt met allerlei dreigementen. Dus dat lijkt mij het meest verstandig. Goed, u gaat rond de tafel zitten na deze inspirerende reis. Want zo mag ik hem samenvatten. Zeker, ja, zeker. Mevrouw Schippers, dan wens ik u een goede nacht als het bij uw avond is. Oké, okay, dank u wel. Dag. U een fijne dag. Ja, dank u wel. Hij beleefde benauwde uren gisteravond voor de rechtbank in de Peruaanse hoofdstad Lima. Joran van der Sloot moest meer dan twee uur de aanklacht aanhoren voordat er een uitspraak kwam. Condenando al acusado Joran Andreas Petrus van der Sloot... Ja, wordt gestraft met... 28 jaar straf. 28 jaar dus voor de moord op de 21-jarige Peruaanse Stephanie Flores. In de rechtbank werd het proces gevolgd door journalist Jan Albert Hoodsen. Jan Albert, nu aan de lijn. De hele wereld kon live zien hoe Joran stond te zweten en te wachten... en hij werd steeds gespanner. Het leek ook een beetje hierover te komen als een soort van rommelige zitting. Had jij ook die indruk? Ja, dat had ik inderdaad ook wel een beetje. Uh, wij hadden niet verwacht bijvoorbeeld dat de uitspraak zo lang zou duren. Uh, het was eigenlijk een heel pak papier dat uh, uh, de klerk van de rechtbank moest oplezen. En daardoor duurde het bijna anderhalf uur... ...dat we uiteindelijk tot het uiteindelijke vonnis konden komen. Uh, en in de tussentijd uh, ja, was de sfeer zowel binnen als buiten de lorigaantje gevangenis in Lima. Ja, zoals je het zei, rommelig. Ja, en um, hij stond er zelf, en hij is dan, uh, Joram van der Sloot, stond er zelf enorm mee te zweten. Hij was duidelijk een beetje bedrukt, hij was heel erg zenuwachtig. Uh, daarnaast was het ook heel erg warm, zowel binnen- als buiten de gevangenis in de ruimte zelf ook. Uh, hij had duidelijk last van het feit dat hij zo lang moest wachten uh, totdat uh, de uiteindelijke zelfstraf werd voorgelezen. En dat viel te merk aan hem. Ja, en is dat een beetje de gewoonte? Want de, de, de rechter, of de klerk van de rechtbank zoals jij dat zei, uh, die uh, nou, noemde bijna elk detail op. Ja, dat klopt. Eigenlijk was het een soort opzomming, een samenvatting van het hele politieonderzoek. Uh, en dat is een politieonderzoek uh, dat bijna anderhalf jaar duurde. Dus ja, er was toch wel wat wat opgelezen moest worden. Ieder detail van het onderzoek, niet alleen van de misdaad zelf... maar ook van wat er volgde en ook de aanloop naar het proces. En vervolgens van, uh, werd er een opsomming gedaan... van de gebeurtenissen tijdens de eerdere zittingen. Ja, en de uitspraak zelf. Hij heeft 28 jaar gekregen, er was 30 jaar geëist. En vooraf werd er heel erg veel gespeculeerd over. Nou ja, Hij heeft bekend, dus misschien zou hij nog wel veel minder straf kunnen krijgen. Nou, dat is een verhaal dat eigenlijk vooral, of een versie eigenlijk, uh, die door de advocatenwereld in werd gebracht. Die heeft herhaaldelijk uh, in meerdere interviews in de aanloop naar de uitspraak geïnd dat hij uh, voor twintig jaar zelf zou gaan. Uh, dat is iets wat uiteindelijk is uitgekomen en eigenlijk was dat vanaf het begin af aan ook niet realistisch. Nee, want? Dat Niet realistisch, omdat uh, er te weinig verzachtende omstandigheden waren om de zelfstraf de significant te verlagen. De rechter heeft uiteindelijk ook uh, die lezing overgenomen en uiteindelijk tot 28 jaar besloten. En is 28 jaar ook 28 jaar in Peru? Nee, waarschijnlijk niet. Uh, in de eerste plaats omdat er in Peru het, het zogenaamde 2 voor één systeem is. Dat betekent dat de gevangene die twee dagen werkt of studeert in de gevangenis één dag uh, celstraf kwijtgescholden krijgt. En daarnaast kan Joran na acht tot tien jaar, uh, dus een derde ongeveer van het uitzitten van zijn zelfstraf... Uh, kan hij voorwaardelijke, vrij, uh, voorwaardelijke vrijlating aanvragen. En uh, kan hij dan ook nog de rest van zijn straf in Nederland uitzitten? Waarschijnlijk niet. Uh, er is sprake van een uh, onderhandeling tussen Nederland en Peru van een zogenaamd WOTS-verdrag. Een overplaatsingverdrag van mensen die gevangen zitten in Peru... Uh, en in Nederland en die dan overgeplaatst kunnen worden naar uh, hun landen van herkomst. Dat verdrag is nog steeds niet geratificeerd. Er is eigenlijk op dit moment nog geen sprake van. Daarnaast heeft eerder in, uh, de vorige president van Peru, Alan Garcia... die had al aangegeven dat het helemaal niet van plan is om uh, Joran de kans te geven... om in Nederland zijn straf uit te zetten. Zo'n verzoek moet sowieso altijd eerst door Peru worden goedgekeurd. En die kans is eigenlijk heel erg klein. Ja, En bovendien, heeft Amerika ook, geloof ik ook nog een appeltje met hem te schillen? Ja, dat klopt. Een in Alabama die heeft hem aangeklaagd voor afpersing van de moeder van Natalie Holloway. Uh, die aanklacht lichter. Er is nog geen uitleveringsverzoek. Ik heb daarbij ook gesproken met mensen van het ministerie van Buitenlandse Zaken van Peru. Dat is er nog niet. Het kan er nog wel komen. En hoe dat precies gaat aflopen weten we op dit moment nog niet. En is deze uitspraak, die 28 jaar, is die nu onherroepelijk? Gaat er nog iemand in hoger beroep? Het is mogelijk dat Joran van der Sloot zelf nog in beroep gaat. Hij heeft uh, ook aangegeven, direct na de uitspraak, dat hij zich het recht voorbehoudt om nog in beroep te gaan. En de advocaat van Joran heeft eerder ook gezegd dat hij bij een te zware straf in beroep zal gaan. Dus ja, die kans is zeker aanwezig. Uh, de familie van, uh, van Stephanie Floris, van het slachtoffer, heeft bij monden van hun advocaat uh, gezegd dat zij met het verder akkoord gaan... Dus als er beroep gaat komen, dan komt dat van de kant van Van de Sloot zelf. Jan Albert Hoodsen, dank je wel. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Hier schert -Kluck. Ook in de Italiaanse pers aandacht voor het ongeluk met het cruiseschip bij Italië. Bijvoorbeeld uh, in de krant Il Tireno. Daar wordt geschreven op de website van de krant um, over het op de klippen gelopen cruiseschip. Er staan verschillende foto's op, zoals die van het schip dat schuin ligt vlak achter de pier bij de havingang. En op de voorgrond is een reddingsboot te zien die van het schip afkomstig moet zijn. En Italiaanse twitteraars noemen het beeld Una scena da Titanic. Ze vergelijken het met een scène uit de film Titanic. Bij de meeste andere Italiaanse media, zoals Sky, Rai en verschillende kranten... is de afwaardering van het land door kredietbeoordelaar het belangrijkste, eh, het belangrijkste nieuws. Italië heeft nu de BBB plus b status gekregen. Nieuws van de afwaardering door de kredietbeoordelaars... klinkt ook door in de Franse kranten. Le Figaro en Le Monde kiezen voor hetzelfde beeld. Drie metalen A's, twee staand... De derde is omgevallen. TAD meldt vanochtend dat deurwaarders mogelijk miljoenen euro's te veel in rekening hebben gebracht bij schuldenaren. Dat komt door een fout in software die veel bedrijven gebruiken. En door die fout wordt te veel rente berekend. Het bureau Financieel Toezicht, dat namens justitie de deurwaarders in de gaten houdt, doet onderzoek naar de softwarefout. In 2005 werd ook al een fout in software gevonden. Door die fout werd betaalde rente opgeteld bij het schuldbedrag. In de Volkskrant een bericht over een wijkagent in Capella aan de IJssel... die een wietplantage met acht planten heeft ontdekt. Maar wat voor een planten? Het gaat om zogenoemde hennep bonsaïs. Hennepplanten van zo'n 2 bij 2 meter. Heeft een gewoon wietplantje zo'n 6 tot 8 toppen? Maar dat weet u natuurlijk. In een hennep zijn dat er zo'n 200. De wietkwekerij zat in een huis dat door de eigenaren verhuurd werd. De huurder is aangehouden voor de wietteelt en het illegaal aftappen van stroom. Fanatieke leerplichtambtenaren... die dreigen donderdag het voetbalfeestje in de Amsterdam Arena te verstoren. Dat schrijft de Telegraaf. Donderdag wordt de afgebroken wedstrijd Ajax-AZ overgespeeld. Er mogen alleen kinderen en hun begeleiders naar de wedstrijd komen kijken. Maar scholen moeten het wel netjes aanmelden bij de onderwijsinspectie... anders worden ze op het matje geroepen. Deze wedstrijd wordt niet gezien... Als een gewichtige omstandigheid waarvoor vrijstelling kan worden gegeven, zegt de inspectie. Maar als een school het een excursie noemt, kan het wel door de beugel. Naar nou, aanleiding van het staatsbezoek van koningin Beatrix aan de Verenigde Arabische Emiraten en Oman... duikt het financieel dagblad in de handelsmissies. Wat kosten ze en wat leveren ze op? Veel media koppelen het verkrijgen van een opdracht voor een Nederlands bedrijf... in bagageafhandelingssystemen, waarde 50 miljoen, aan het bezoek van de koningin. Maar vorig jaar zomer maakte het bedrijf al bekend dat het de opdracht had gekregen. Alleen het tekenen van het contract werd bewaard voor het bezoek. TFD stelt vast dat duidelijke cijfers over deals tijdens handelsmissies ontbreken. VNO-NCW-voorman Bernard Wientjes ziet het nut van de bezoeken dan ook vooral in het onderhouden van relaties. Een pleidooi voor een hoger toptarief op inkomens bij de Volkskrant. De Partij van de Arbeid, SP en GroenLinks... proberen tot een nieuwe linkse samenwerking te komen... en pleiten voor een solidair, slim en groen investeringsplan. Het plan moet gefinancierd worden door een verhoging... van het hoogste loonbelastingtarief, dat is nu 52 procent. Hoeveel het zou moeten worden, zeggen ze er nog niet bij. Maar uit eerdere berekeningen van het ministerie... blijkt dat de verhoging van 1 procent... De 400 miljoen euro oplevert. En over dat plan, die nieuwe linkse samenwerking, spreken we direct na acht uur met Partij van de Arbeid leider Job Cohen. Kijken we natuurlijk ook hoe het verder is met dat cruiseschip. wat op de klip is gelopen op een zandbank. en wel is gelopen daar in Italië. Dat doen we met Bas Mesters. En we kijken naar de afwaardering. Blijf luisteren hier op Radio 1. Dit is Radio 1.